5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. En straks in het NWS Radio 1-journaal natte voeten in Zuid-Duitsland... en Nederlandse kampeerders die het droge opzoeken in Nijmegen. Eerst het NWS-journaal. Op het ministerie van Verkeer en Infrastructuur wordt nog steeds gepraat over de toekomst van de FIRA. De NS wil af van de Italiaanse trein stellen, maar minister Dijsselbloem van Financiën wil eerst weten wat de gevolgen zijn. Want stoppen kan wel eens een dure grap worden, zegt politiek verslaggever Hans Andringa. Minister Dijsselbloem van Financiën die wil toch wel weten dat als wij nu een besluit nemen, dat we niet weer van de regen in de drup komen. Dus er moet nu echt een besluit komen waarmee je de volgende tijd echt verder kan en niet uh, ja, opstoomt naar het volgende probleem. Zuid-Duitsland heeft nog steeds grote problemen met hoogwater. Trein- en scheepvaartverkeer worden ernstig gehinderd. Onder meer de spoorverbinding tussen München en Salzburg ligt eruit. Het station Rosenheim, een van de grotere in Beieren, is helemaal gesloten vanwege overstromingen. Op verschillende delen van Duitse rivieren mag niet meer gevaren worden. Het gaat daarbij om de Elbe, de Donau en de Rijn.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 Ook moeten bezuinigd worden op de aanwezigheid in het buitenland. Voor de overige 45 miljoen aan bezuinigingen worden nog plannen gemaakt. In de Tweede Kamer leven grote zorgen over de bezuinigingen op de inlichtingendienst. De curator van de Free Record Shop zegt dat er vier serieuze kandidaten zijn voor overname. Eind deze maand moet duidelijk zijn of het failliete bedrijf wordt overgenomen en door wie.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 Italiaanse wielrenner Mauro Santambrogio is betrapt op doping in de Giro d'Italia. Hij testte na de eerste rit positief op EPO. Santambrogio won vorige maand de 14e rit in de Giro en hij werd negende in het eindklassement. Hij rijdt voor de Italiaanse ploeg Winnie Fantini.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 De maandagavondspits, Dennis Mooij, hoe ziet hij eruit? Nou, er staan nu 16 file stimmen, 70 kilometer bij elkaar opgeteld. begin met Rotterdam, want daar loop je de meeste vertragingen op op dit moment. Op de A15 vooral, vanuit Europort naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en Rotterdam-Sjalo staat nu 15 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen, of twee vrachtwagens eigenlijk en twee personenauto's. Twee rijstroken zijn daar voorlopig nog dicht. file geeft nu anderhalf uur vertraging. Op de ringweg van Amsterdam is ook een ongeluk gebeurd. Op de A10 West richting de A10 Zuid staat 5 kilometer tussen Geuzeveld en de Rij. Twee rijstroken zijn er afgesloten. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen het Malieveld en Voorburg. Drie kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn hier weer open. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Hoevelaken. Zeven kilometer. Dat komt ook door een ongeluk. De rechterrijst ook is dicht. En daar heeft eerder vanmiddag een kapotte vrachtwagen gestaan op de A59. Vanuit Os naar Zierikzee. Daarom staat er nu tussen Tussen en het knooppunt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 7 over 5, goedemiddag. Het water in Centraal-Europa blijft maar stijgen. In Zuid-Duitsland wordt de situatie ernstiger en ernstiger. Zo meldt deze bewoner volgens hem de hoogste waterstand ooit. De nachtmerrie wordt immer nog meer reizen. Ik ben van mening also, dat het het schlimmste hoogwasser was wat we bisher hadden. Eerst de ernstige situatie hier in Nederland: die op het hele snelle spoor, waar de Vira niet langer rijdt. Het overleg op het ministerie van Infrastructuur is nog steeds aan de gang. Onze verslaggevers staan daar om de staatssecretaris en de NS-top op te wachten. In afwachting daarvan gaan we eerst naar Josephine Trehy. Onze verslaggever, je sprak hier in Rotterdam. Je was in Den Haag en daar was je op de internationale trein naar Brussel gestapt. Was de Vira daar ook het gesprek van de dag, Josephine? Ja, best wel ja. Want um, oorspronkelijk zat Den Haag-Hollandspoor zeg maar, niet in de route hè, van de Vira. Maar toen die gestopt is uh, in januari, hebben ze dus die oude Benelux-treinen weer ingezet. Met uh, als startpunt Den Haag-Hollandspoor. En dan via Rotterdam naar Antwerpen en Brussel. Dus daar zijn ze in Den Haag ook blij mee. Maar ik reed er straks een stukje mee. En er wonen natuurlijk veel mensen in Den Haag die werken in Brussel of studenten. En ik uh, sprak met wat reizigers uit zowel Nederland als uit Vlaanderen. Uh, van West-Vlaanderen, ligt bij Brugge, Is aan de Vlaamse kust. En je studeert in Nederland? In Leiden, ja. Maar die studie zit er nu op, dus ga ik nu terug naar huis. Maar jij ja, bent dus wel vaak op en neer gaan met de trein. Hoe ging dat? Goed, uh, in het begin ging ik vooral via, via Roosendaal altijd. Dat was dan Leiden-Roosendaal, Roosendaal-Antwerpen, Antwerpen-Brugge, Brugge-Roestelaren. Dus hier keer overstappen, maar nu heb ik dus ook ontdekt dat, er dus, dat de IC-trein nog altijd rijdt. Vroeger, ik dacht dat die Vira de IC vervangde, maar blijkbaar niet. Hoe zijn jouw ervaringen met de Vira? Nee, dat is te duur ook. Dan moet je lang op voorhand een ticket boeken als je een betaalbare prijs wil. Dus. Wat zou nou een oplossing zijn? Ja, hoe willen meer, meer van deze treinen, meer de IC, denk ik. Ja, en dat, dat ligt ook op tafel waarschijnlijk nu, om meer IC-treinen in te lassen. Mevrouw zit hier ook lekker een boekje te lezen. <lacht> jawel, jawel, <lacht> zeker. Heeft u nog een beetje vertrouwen in de treinen? En uh, die binnenlux wel, ja. Ik heb hier wel in Nederland gezien dat die treinen elkaar zo vaak kruisen. Tussen Amsterdam en Den Haag. Toen dacht ik, er moet maar één ding fout gaan. Toen dacht ik ook aan die Vira. Uh, en uh, je hebt zo'n zwaar ongeval. Hè? Maar deze voelt goed. Ah, deze voelt helemaal prima. <laughs> ja. Goeie reis. Dank je wel. Dag meneer. Hallo. Zit even op de uh, telefoon. Ja. Filmpjes te kijken? Ja. En onderweg ja, ja, naar. De Zegt u? De e-mailen. Onderweg naar België? Ja. Ja, Naar Brussel. O, kijk aan, ja. Wat vindt u van het Vira-nieuws? Uh, ik vind het goed dat hij uh, niet meer gaat. <tie> uh, namiddag, u bevindt u in de Intercity-trein met de stemming Brussel buiten. Oh. Nou, zit in de goede. Ja, want... inderdaad. Uh, ik vind het heel fijn dat hij niet meer gaat en ik hoop dat de Intercity, okay. de internationale trein, vaker gaat. Zoals hij normaal ook ging. Want ik, uh, ja. ik heb vroeger in Brussel gewoond en ik ging bijna elke week. Mechelen. Dat was ideaal en, en met de vira ja, moet je van tevoren boeken en nu het terrein tegenwoordig, die gaat dan om de twee uur. Dat vind ik erg lastig, dus uh, ik ben blij als je weer normaal rijdt. Tenminste, als dat uh, het idee is. Dus dat zou een oplossing voor u zijn, gewoon de ZB de Benelux-trein uh, of die uh, Intercity, maar dan vaker? Ja, want de tijdswens ook die je hebt met de Vira, ja, die is eigenlijk minimaal zo'n half uurtje. Nou, goed, uh, als je om de twee uur, met, met, of om het uur eigenlijk met een normale trein zou kunnen gaan, uh, is dat veel beter. Heeft u nog een beetje vertrouwen in de NS? Uh, Met betrekking tot de Vira niet zo. En, en de hoge snelheidstreinen projecten. Dus ik zou zeggen gewoon een uh, internationale intercity. Perfect. En wat gaat u doen in Brussel, als u vraag mag? Uh, een, een conferentie. Werk dus? Ja. Nou, succes, dankjewel. werk ze. Yes. En fijne reis. Ja, dank u wel. Ja, nou ja, reizigers die niet uh, al te gauwig zijn om het uh, stoppen van de Vira dus... En wat wel opvallend was, dat ik ook dus straks een conducteur sprak... Um, en ik vroeg hem wat hij ervan vond. En hij was, vond het eigenlijk ook niet zo erg. Ze hebben hier op Rotterdam toch wel heel vaak te maken gehad... met uh, Vira die niet op tijd kwam of niet rijdt... En... Uh, passagiers die daar dan bij hun uh, al heel erg over gingen klagen. Dus dat is misschien wel een soort van opluchting. Het leek mij nou wel echt een uitdaging om voor straks na zessen op zoek te gaan... naar iemand die de Vira wel gaat missen. Ik wens je daar veel succes bij, Josse daar in Rotterdam. Ja, je hebt gereisd dus tussen Den Haag en Rotterdam. En een van de tussenstations waar natuurlijk niet werd gestopt is Delft. Daar hebben we contact met Wijnand Venemand. Goedemiddag. Goedemiddag. U onderzoekt het openbaar vervoer aan de TU Delft... als we luisteren naar die reizigers. Ja, veel mensen zijn helemaal niet meer zo rouwig dat wellicht geen hoge snelheidstrein uh, meer in Nederland zal gaan rijden. Verbaast u dat? N nou ja, in de zin van dat uh, een zekere trein die wel rijdt... maar wat langzamer is altijd nog beter... dan een trein die heel hard zou kunnen, maar uh, dat maar zeer matig doet. Maar is dat de aankomst van uh, deze uh, discussie? Dat wij in Nederland eigenlijk helemaal geen HSL nodig hebben of willen... met deze problemen met achterop? Ja. Uh, dus moest het naar de maaltijd. Ik heb ergens in uh, 1994 volgens mij alles een stukje geschreven, um, uh, waarin stond, uh, dat was een wetenschappelijk artikel zelfs, waarin stond dat het aanleg van die HZL misschien niet zo'n goed plan was. Maar hij ligt er nu toch. Dus moeten we er maar mee verder. Um, maar ja, uh, zoals het nu gaat, zoals het nu gaat, natuurlijk, ja, dan kun je er niet op vertrouwen. En dat is met het openbaar voer wel erg belangrijk. Uh, je, moet er, uh, je moet dat kunnen plannen. Je moet weten dat die treinen gaan. En anders ben je overgeleverd aan, uh, aan allerlei onzekerheid heel erg on Aangenaam is, met een trein moet je gewoon kunnen weten dat die gaat. Ja, eerst moet die stekker eruit. Daar zijn ze mee bezig bij het ministerie van Infrastructuur, de NS. Zo zeggen de berichten: wil van de vieren af. Het overleg duurt maar en dat duurt maar. Verbaast u dat? Nou, um, nee, eigenlijk niet zo. Kijk, de, de truc is: um, de NS heeft uh, zijn eigen analyses laten doen. Of, trouwens, samen met de uh, NMB's, voor zover ik begrepen had. De Belgen. Uh, en de Belgen, ja. Um, en de afspraak was daar om 20 juni maar eens uh, wereldkundig te maken wat ze ermee gingen doen. Nou, dan ben je midden in, uh, in de besluitvorming daarover. Je bent aan het nadenken over wat je gaat doen. En dan komen de Belgen er uh, drie weken van tevoren tussendoor en zeggen: nou, we gaan het niet meer doen. Ja, uh, op dat moment dan moet je nog wel even zelf heel scherp nadenken wat je nu wil... en of je nu overhaast achter de Belgen aan moet lopen of niet. Los even van het feit dat natuurlijk het verhaal wat de Belgen hadden... niet heel positief is, om dat eens eufemistisch te zeggen. Dat is een bijzonder eufemisme inderdaad. Wat de Belgen hadden die trein nog niet, Nederland natuurlijk wel, negen stuks. Als de NS de stekker eruit trekt, is de NS daar gewoon het geld kwijt? Nou ja, dat, is, dat ligt aan hoe je ernaar kijkt. Uh, de het is in ieder geval zo dat in, bij dit soort contracten doe je dat altijd. Je vraagt uh, garantiestellingen. Nou, Ik begrepen van de Belgen dat die twee garantiestellingen inzaten. Eén van het moederbedrijf Vimechanica uh, um, En een tweede garantiestelling met een bankgarantie. Dus dat betekent dat als die treinen uh, uiteindelijk door een Nederlandse rechter worden beoordeeld als een wanprestatie. Uh, en daar lijkt het nu natuurlijk wel op dat een rechter dat gaat, ook gaat vinden. Dan krijg je dat geld of van het moederbedrijf terug of van de bank. Dus dan heb je het geld wat je hebt aanbetaald krijg je in ieder geval terug... Dat klinkt heel mooi. Hè. Dan hebben we in ieder geval, uh, zijn we dat geld niet kwijt. Maar je hebt dan nog geen treinen die heel hard kunnen. Je hebt wel die spoorlijn daar neergelegd voor 7 miljard. Uh, die wil je dan ook gaan gebruiken. Want daar denk je een soort van maatschappelijke winst van te hebben... als die uh, gebruikt kan worden uh, met snelle treinen. En dat kan voorlopig dan niet. Want als we nu met elkaar besluiten om die Vira niet te gaan doen... dan duurt het minimaal vijf jaar voordat je daar weer treinen hebt rijden. Natuurlijk snelle zou natuurlijk ook treinen. Kunnen. Sorry, er rijden natuurlijk wel treinen, maar Precies. snelle treinen. Het gaat, het gaat om het rijden. gebruik van de hoogteleiding die nu alleen ja. door de Thalys wordt gebruikt. Um, het, het, het zou natuurlijk ook nog kunnen zijn, als je overhaast de stekker eruit trekt... dat de Italianen vervolgens zeggen, wacht eens even, dat is contractbreuk. Uh, laat daar een rechter maar naar kijken. En ze komen zelf aan de claim naar de Nederlandse overheid en de NS. Is dat mogelijk? Nou ja, dat is natuurlijk uh, due process, het, het netjes doen, uh, is uh, uiteindelijk uh, een goede uitspraak hebben over dat het uh, wanprestatie is. En er ook heel zeker van zijn dat het, als de Italianen dat aanvechten, dat het bij een rechter uh, ook op die manier wordt geïnterpreteerd dat het wanprestatie is. Dus dan moet je wel heel scherp uh, naar kijken en ook zeker weten dat dat zo is. Want anders dan inderdaad ben je dat geld wat je wel betaald hebt. Ik, ik las net dat het 100 miljoen zou zijn, ik vond het wat weinig, maar uh, dat die 100 miljoen betaald heb, dat je niet nou ja, de Belgen geven aan dat ze voor drie treinen 37 miljoen hebben voorgeschoten. Dan vind ik voor 16 treinen 100 miljoen wat weinig. Oké, okay, nou dat maar wordt dat al zal het op zijn. berekend. of het ministerie zijn ze nog steeds ja. erover aan het praten. We wachten af, waar ligt deze uitzending? Wijnand Feyneman uh, vanuit de TU Delft. Hartelijk dank. Okay. Treinen rijden soms niet, verkeer ook niet op de wegen. Hoe is dat op dit moment in Nederland? Zeg? Dat is nou, mooi. Tim, er staat nu 80 kilometer file en uh, vooral bij Rotterdam rijdt het niet, uh, letterlijk bijna. Op uh, de A15 vanuit Europort naar Rotterdam staat immers uh, 15 kilometer file nu tussen Rozenburg en rotterdam Shadows. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en tot het eind van de spits zijn daar twee rijstroken dicht. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. Natte voeten in Duitsland, ook dat is een eufemisme. In verschillende delen van het land is de noodtoestand uitgeroepen vanwege het hoge water. Door aanhoudende regenval treden rivieren buiten hun oevers en staan delen van steden en dorpen blank. Wouter Meijer, jij bent in een van die gebieden waar de situatie kritiek is. Waar is dat? Ik ben in Passau waar het waterpeil nu hoger is dan in 1501. <laughs> Wordt het bijgehouden? Ja, dat, ja dat, dat houden ze bij onder andere met strepen op de muren. En eh, bijna alle strepen zijn nu verdwenen. En de grote vraag was of het hoogste het streepje was van 1501, dus ruim 500 jaar geleden. En dat is nu ook weg. Dus, dit zijn verhoudingen die ze hier nog nooit hebben meegemaakt door mensen die hier al generaties hun gezinnen wonen, die zeggen dit. ...hebben we nooit meegemaakt. Dat hebben we eigenlijk ook niet voorzien. Het is De afgelopen dagen heeft het natuurlijk verschrikkelijk geregend... ...en men weet dat het ook in de bergen hard regent... ...dus dan krijg je dat water over je heen. Dat het zo snel zou gaan is eigenlijk pas in Wat duidelijk. Dus toen is men begonnen de binnenstad te ontruimen... ...en daar die historische binnenstad van Passo staat nu helemaal onder water. Ja, want beschrijf daar de situatie eens... Nou, het is een prachtige oude binnenstad, veel barok. Dus wel van dat, dat zoetroze en zoetgroene huizen. Een grote domkerk. Uh, maar tegelijkertijd kwam hier in Passau de, de Donau, de Inn en de Iller ...komen bij elkaar, dus drie rivieren. Uh, en dat maakt dat hier al dat water bij elkaar komt. En dat de oude binnenstad die heel mooi op die landpunt ligt... Uh, ...dat die overstroomd is, dus daar zijn... Uh, een soort stijgers gebouwd langs de huizen, zodat je de huizen nog in en uit kunt. Restaurants, uh, het is natuurlijk heel erg toeristisch. Dus je kunt daar nog wel lopen. Uh, het wordt intussen wordt het ook steeds moeilijker trouwens om naar te komen. Of vanwege het aantal ramptoeristen. Uh, wegen staan nu al vol geparkeerd met mensen die even een dagje uit zijn. De scholen zijn hier in de regio ook dicht, omdat je bij heel veel scholen niet meer kan komen. En ook om het verkeer te besparen. Maar dat bedekt dat heel veel gezinnen nu ook tijd over hebben om eventjes te gaan kijken naar de ramp. Maar er zijn ook inwoners die moeten worden geëvacueerd, neem ik aan. Ja, de mensen hier uit de binnenstad die, die, die kunnen weg. Daar is er opvang voor geregeld. Maar die kunnen als zo hoog genoeg wonen ook wel in hun huizen blijven. Dan zijn alleen de onderste etages zijn dan uh, leeg. Er zijn andere gebieden in Duitsland, bijvoorbeeld in Saxe en in Turingen. Uh, daar de, in de regio van Dresden bijvoorbeeld. Daar zijn echt hele steden geëvacueerd. Uh, steden als Grimma, 2000 inwoners. Uh, Gleits, uh, 3000 inwoners. En daar is de binnenstad dan of het hele stuk langs de rivier geëvacueerd. En ook hier in Beieren dreigt... Verder stroom opwaarts aan de Donau dreigen en nog dammen door te breken. Daar wordt het de komende uren nog heel spannend eh, als daar de dammen doorbreken. De mensen daar zijn al voor, voorbereid dat ze in ieder geval de kelder vrij moeten maken. De gas- en olietanks af moeten sluiten en hun tassen moeten pakken... zodat als de dijk doorbreekt ze nog weg kunnen. Hoe dan ook, het hoge waterrecord 1501 is gebroken vanuit het Zuid-Duitse Passau. Wouter Meijer, dank je wel. Ook in Nederland zorgt het hoge water voor overlast. Campings die op de uiterwaarden stonden, die moesten worden ontruimd. Verslag even Mark Hamer ging naar een camping in de buurt van Nijmegen. Camping Waalstrand bij Gent, Nijmegen. En als ik zeg camping Waalstrand, eigenlijk de naam zegt al genoeg. Een hele leuke camping, vlak langs het water, vlak langs de Waal.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 Ik kijk hier achter me uh, een veldje. Ik zie allemaal aansluitingen voor caravans. Hier hadden caravans moeten staan? Ja, inderdaad. Er zijn 40 plekken direct aan de rivier die, uh, die hadden nu die ook vol moeten staan. En wanneer kwam het water hier het veldje opstromen? Gisteravond laat begon het uh, een klein beetje drassig te worden op een bepaald plekje. En, uh, en dat is vanochtend uh, uh, ja, is toch uh, sterk doorgezet. Nou zie ik nog wel caravans staan daar verderop. Ja, dat zijn de laatste der mooie kanen, zeggen ze dan altijd. Ja. Hè? Dat zijn de gasten die, uh, dat zijn wel de weekendgasten nog, dus die waren toch al van plan vandaag te vertrekken. Maar die, uh, ja, die vinden dat toch ook wel spannend om nog even bij het water te staan. Dus zolang het nog gaat, willen ze vandaag nog even volhouden. Dan lopen we daar naartoe. Dan moeten we wel even door het water heen. Goedemiddag, dames. Dag. Dag. Ja. Moet u niet inpakken? Nou, we staan op punt om weg te gaan. Ja. ja het water is net warm. niet hoog genoeg. Nog net niet hoog genoeg. U zit nog net met de voeten droog. Droog, ja. Pak even het zonnetje mee. En de tent hebben we gisteren al opgebroken, de voortent. Ja, en nu moet u echt weg. We ja. moeten weg, jammer genoeg. Ja, we nee. zouden nog een weekje blijven. We hebben een prachtig plekje hier, maar... Ja, op uh, 20 meter van het water. Daar waar nu het water staat, daar was dus voor, hebben we vrijdag nog op een bankje gezeten. Ja, even hier het, hoekje, hier het hoekje van dit grasveld. Ja, staat, ja daar staat het water ook ja. ja, Daar is het daar water ook een bankje. Oh, daar zat hij nog zo lekker. Ja, vrijdagmiddag. Maar het schijnt nu heel snel te gaan. 2 centimeter per 20 minuten. Ja. U kan het bijna vanuit uw ja, campingstoeltje kan u het water omhoog zien komen. Ja, dat, dat ja? kunnen we zien hoor. Beetje ja, ja, ja. Ja. Dus, spannend wel. Ja, maar goed, wij kunnen makkelijk weg, hè? Ja. Alles is gepakt. Het is gisteren ingepakt. De buitententen allemaal. Iedereen is hier nu van terrein bijna af. Dus uh, wij proberen nog even vandaag te genieten tot, tot de, dat we weg moeten. Oké, okay, nou succes. En uh, ja, ergens anders naartoe? Vakantie vieren? Uh, nee, wij gaan naar huis.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 Day. I know they teach you what I need to take the blues away. Het must be love. Madness was dat. 1981 alweer. We gaan naar Parijs, want er wordt ook al sinds jaren een dag tennis. Vandaag ook weer het weer is goed. Mark Brasser, Nadal en Nishikori. De vorm, heb je die nu gezien bij Nadal? Ja, hij wordt... Ietsje beter inderdaad. Na het winnen van die eerste set zie hij wat, wat losser gaan spelen. Hij pakte een uh, vroege break. Heeft er dan natuurlijk ook mee te maken dat Nishikori na het verlies van die eerste set en die vroege break, ja dan toch het, het vertrouwen in een goede afloop ook wel wat ziet dalen, daardoor wat minder gaat spelen. Maar ik heb eindelijk wel weer iets gezien af en toe van de Nadal, van de oude Nadal zeg maar. Met de lengte in zijn slagen, mooie passeerslagen, dat hij ja, in controle is in de wedstrijd. En dat is hij nu, hij won de tweede set zojuist met uh, 6-1. Ja en dan een 6-4, 6-1 voorsprong voor Nadal, dan zal het Eigenlijk in die derde set alleen maar losser en hopelijk ook beter gaan voor hem. Ondertussen op Lenglen heeft Richard Casquet de tweede set gewonnen met 6-4 van Stanislas Wawrinka. Won de eerste set met 7-6, dus Casquet op een 2-0 voorsprong. Ik heb alleen het idee dat de wedstrijd daar nog niet gespeeld is. Casquet in die tweede set, 5-1 voor, liet het nog terugkomen tot 5-4. Won hem uiteindelijk wel met 6-4. Wawrinka is een lastige klant, dus Casquet heeft zeker nog niet gewonnen. Nadal op het centenkoord op zijn verjaardag, ja, die speelt een gewonnen wedstrijd, zoveel is wel zeker. Hoe oud is hij geworden? Hij is er 27 geworden vandaag. En wat voor wapens kan Nishikori nog uit de hoge hoed over... om naar ja, 6, 4, 6, 1 nou, ja, nog goed, iets te kunnen is, doen? van uh, Fabank. Het, is, het is alles of niets. Zij staat 2-0 achter in sets. Uh, hij is uh, van het snelle spelletje. Hij neemt af en toe risico's. Dat moet hij ook doen, omdat hij weet dat Nadal op alles loopt. Dat alle ballen zes, zeven keer terugkomen. Hij moet scherp spelen. Ja, als dat lukt. En dat is vaak natuurlijk het probleem als je tegen Nadal speelt. Kijk, dat lukt vaak wel bij de subtoppers. Die kunnen dat een set. Misschien kunnen ze twee sets. Maar ja, het gaat om drie gewonnen sets. En in de eerste set kon Nishikori het wel, speelde niet scherp. Ja, dan neem je natuurlijk wel het risico dat het ook af en toe fout gaat. Gaat. Nou ja, toen hield hij er tot 6-4 bij. Ja, in de tweede set kan hij dat niveau dan niet vasthouden. Dan wordt Nadal beter, dat is een wisselwerking. Ja, en dan is het heel erg moeilijk spelen. We komen ongetwijfeld even bij terug. En volgens mij nog voor censuur Mark Brasser vanuit Parijs. Heeft uw organisatie de analytische competenties om voorspellende inzichten uit data te halen? Kunt u transformeren naar een organisatie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 GroenLinks vindt dat het kabinet moet toegeven dat het treinproject is mislukt. Christen kamerlid Faber vindt dat het kabinet de regie mist. En ook het CDA wil een debat met de staatssecretaris. Op het ministerie van Verkeer en Infrastructuur wordt nog steeds gesproken over de toekomst van de trein. De NS wil af van die Italiaanse treinstellen. Maar minister Dijsselbloem wil eerst weten wat daarvan de consequenties zijn.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 Dit is mooi bij de AWB. Waar zijn de grootste problemen op de weg? Nog steeds bij Rotterdam. Want van die 21 files heb je de meeste vertraging bij Rotterdam. Aan de zuidkant van de stad op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam... staat 16 kilometer file tussen de afrit Briele en de afrit Charloos. Het geeft bijna twee uur vertraging. Twee rijstroken zijn daar nog dicht. Er is een ongeluk gebeurd met een tweetal vrachtwagens. En daardoor loopt het ook vast op de A4 Hoogvliet-Vlaardingen. In beide richtingen staat er bij de Beneluxen nog vier kilometer file. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle staat tussen Soesterberg en Amersfoort... zes kilometer door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. Ook een ongeluk tot slot op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Tussen Ulvenhout en Bavel staat drie kilometer. De linker rijstrook is dicht. En ik was we zijn niet vergeten hoor. Zeg maar. Ja, ik ben even blijven zitten. Dankjewel. Vanuit het Noordoosten klaart het inmiddels uh, steeds verder op. Vanavond in de zuidelijke helft van het land nog wolkenvelden. En vannacht breiden de opklaringen zich verder zuidwaarts uit. En de temperatuur daalt naar een graad of 9 aan zee tot plaatselijk 5 graden in het binnenland. En het landinwaarts kunnen ook een paar mistbanken ontstaan. De noordenwind zwakt wat af. In het binnenland uh, wordt die zwak windkracht 2. aan zee een matige wind. In het warmgebied vrij krachtig, windkracht 5. En morgen dan begint de dag met een beetje, ja, met een paar wolkenvelden. Maar in de loop van de dag wordt het geleidelijk zonniger. Het blijft overal droog en het wordt wat warmer dan vandaag, 17 tot 21 graden. En de wind blijft uit het noorden waaien, maar is minder sterk. Matig, windkracht 3 tot 4, op de warren, net vrij krachtig, windkracht 5. En na morgen blijft het rustig en droog weer met veel zon. De maximumtemperatuur stijgt nog wat verder naar 18 tot plaatselijk 25 graden.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 Het is vier over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-chanaal. De koppen in de Britse kranten vandaag. Politici te koop. De Britse politiek heeft er een nieuw corruptieschandaal bij. En het draait allemaal om lobbyende lords en een lid van het Lagerhuis. Arjen van der Horst in Londen. Wat is er aan de hand? Ja, eigenlijk zijn het. Twee afzonderlijke schandalen die wel heel erg op elkaar lijken. De eerste die kwam vorige week al aan het licht. Verslaggevers van de BBC en Telegraph deden zich voor... als lobbyisten van een fictief bedrijf dat belangen had in Fiji. Nou, ze benaderden een conservatief parlementslid, Patrick Mercer... om zijn invloed aan te wenden in ruil voor geld. En luister maar wat Mercer zei op dat aanbod. <tieden> Moeilijk, ja. te, moeilijk te verstaan, Arjen. Wat gebeurt er? Heel moeilijk te verstaan, maar ik zal even vertellen wat hij zei. Hij zegt, ik ben niet zo duur, ik kost maar duizend pond per dag. Fine, zegt de undercover verslaggever. Die hem vervolgens uh, 4000 pond betaald voor diensten. Nou, die diensten waren dat hij een motie indiende in het parlement. Ook kamervragen opstelde. Die kamervragen overigens waren letterlijk de vragen... die door de verslaggever zelf waren opgeschreven. Dat is natuurlijk verboden. En dan heb je ook nog een tweede schenaam. Ik zei al, bijna identiek. Nu was het de Sunday Times, die drie hogerhuisleden had benaderd. Opnieuw deden de verslaggevers zich voor als lobby lobbyisten... Eh, met precies dezelfde vraag. Kunnen jullie hand- en spandiensten verrichten in ruil voor geld? Een nou, van de hogerhuisleden vroeg zelfs om een vergoeding... van 12.000 pond per maand voor maar twee dagen werk. Ja, en dit is nu het zoveelste schandaal rond lobbyisten... want we hebben de afgelopen jaren al verschillende... van dit soort cash-for-influence-schandalen gezien... in de Britse politiek. Wat voor gevolg heeft het voor de drietal? Ja, uh, uh, alle vier uh, zijn geschorst of uit de partij gestapt. Het conservatieve parlementslid, het eerste voorbeeld waar we het over hadden... is uit de partij gestapt. Hij zegt dat hij zich ook niet meer verkiesbaar stelt bij de volgende verkiezingen. Nou, dat is natuurlijk niet mogelijk bij hogerhuisleden... want die zijn voor het le leven benoemd. Labour heeft twee van de hogerhuisleden geschorst. De derde, dat is een lid van de Ulster Unionist Party... ook hij is uit de partij gestapt. Maar allemaal zeggen ze overigens dat ze niets hebben gedaan gedaan. En een commissie van het Britse parlement gaat nu hun gedrag onderzoeken. Ja, en allemaal nadat de media daar inderdaad ingedoken zijn en dit boven water hebben gehaald. Terwijl premier Cameron, volgens mij in mijn herinnering, een paar jaar geleden had beloofd de regels rondom lobbyen aan te scherpen. Is daar weinig van terecht gekomen? Ja, lobbying is the next big scandal waiting to happen. Dat zei... Cameron letterlijk drie jaar geleden. Hij beloofde toen ook allerlei maatregelen. Nou, dat verzanden in overleg eh, tussen de coalitiepartijen. Um, maar ja, deze schandalen hebben de plannen nieuw leven ingeblazen. Twee voorstellen waar nu over gesproken wordt. Eén, uh, alle lobbyisten die politici benaderen... zijn nu zijn verplicht zich te registreren in een openbaar register. En twee, en dat is het meest verregaande voorstel... Kieters, kiezers moeten het recht krijgen op wat ze hier een recall noemen. Dus als een volksvertegenwoordiger van jouw kiesdistrict over de scheef gaat. en als je genoeg handtekeningen verzamelt... Ja, dan kun je je parlementslid afzetten en nieuwe tussentijdse verkiezingen afdwingen. Dat zijn de voorstellen waarvan de regering nu zegt... voor de volgende verkiezingen willen we dit in wet vastleggen. Vanuit Londen, Arjen van der Horst, dank wel. De vooruitzichten voor de werkgelegenheid komend jaar in dit land zijn niet goed. Het aantal werklozen blijft stijgen. Ook in de zorg komen er nauwelijks banen bij. Er moet zelfs nog meer worden bezuinigd. In bejaardencentrum De Wulvenhorst in Water heeft directrice Jannie van Hondel bijna alle overheid geschrapt... om zo de banen van de medewerkers te behouden. De vraag van Bert Versloot aan haar, is dat efficiëntie? Dat zou ik geloof ik liever willen zeggen... Creatieve efficiëntie. Creatieve efficiëntie, wat is dat dan? Dat betekent dat wij uh, geen hele, heel veel beleidsmakers hebben... en geen heel secretarieel... Ik heb ook geen secretaresse of een secretaris. Er is geen adjunct-directeur, uh, er zijn geen planners, minder managers... of helemaal geen managers? Nee, er is uh, één raad van bestuur... En er is één manager thuiszorg en er is één manager intramurale zorg. En dat zijn de managers. Handen aan het bed. Zowel gekwalificeerde mensen, dus verpleegkundigen, verzorgenden, uh, huishouding. Maar ook uh, zijn we een leerbedrijf, een erkend leerbedrijf. Dus wij hebben ook heel veel uh, stagiaires van de ROC's in, uh, in Gouda, Boerden en Utrecht. Is dit het recept ook voor anderen? Ja, ik zou het overal toe kunnen passen, ja. En dan kan overal, kunnen overal de mensen met minder geld ook aan het werk blijven. Nou, minder geld, uh, je geld goed besteden, efficiënt besteden. Ja, het en blijft minder geld. Als je minder, nu geld. minder geld krijgt, dan moet je het op een andere manier doen. Je moet, het, je moet dan creatief zijn. Het is natuurlijk wel heel makkelijk, want we weten allemaal dat er overal ongelooflijk veel bezuinigingen zijn. En dat gebeurt niet alleen in de zorg, maar dat gebeurt dus overal. Maar er is gewoon niet meer. Dus je moet met elkaar kijken hoe je dat op een goede manier doet. Je kan gaan zitten... Jeremie zeg ik altijd. Maar je kan ook gewoon kijken van... Uh, nou, hoe pakken we het met elkaar op met, met creativiteit? En hoe kunnen we het doen? Maar het moet wel verantwoord blijven. Zeker geen geld over de balk gooien. Altijd heel erg nadenken wat je gaat doen. En dat bedoel ik mee... We kunnen, iedere week kunnen we adverteren in uh, kranten en tijdschriften. Maar zo'n zo, zo advertentie kost ongeveer 1000 tot 1500 euro. En dan moet je altijd afwegen: van wat is het voordeel voor de wilvorst? Kunnen wij dat heel snel terugverdienen? En anders moet je het gewoon niet doen. Want dan moet je van die 1500 euro moet je gewoon wat anders doen. Het kan dus creatieve efficiëntie. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Hockeybondscoach Max Kaldas heeft zijn selectie voor de Hockey World League bekendgemaakt. Maartje Palmer is aanvoerder van het Nederlandse dameshockeyteam. Goedemiddag. Goedemiddag. Dus we even schakelen hè, na het afgelopen weekend. Toen waren er tranen op zaterdag. Ja, dat klopt. Uh, Natuurlijk, finale gehad en uh, verloren. Amsterdam gewonnen. En uh, twee dagen later staan we eigenlijk weer samen op het veld uh, in Oranje nu. Dus uh, ja, het is even schakelen, maar het is ook wel weer fijn om uh, eigenlijk meteen maar door te gaan en uh, je gedachten nu weer naar het nederlands zelf te laten gaan. Het beste recept om er weer fris tegenaan te gaan voor een uh, nieuwe league: de, um, de Hockey World League. Wat voor league is dat? Ja, uh, we gaan uh, in Rotterdam spelen en. Uh, ja, het is gewoon uh, een nieuwe opzet en uh, een, een nieuw toernooi. En uh, ja, ik ben ook heel benieuwd hoe het, hoe het gaat zijn. En uh, ja, ik heb er in ieder geval super veel zin in. En uh, de, de pool met uh, Korea, Japan en Chili. Dus dat is uh, ja, een, uh, een leuke pool, moet ik zeggen. Want het is geen kwalificatietoernooi voor het WK, voor Nederland althans. Want Nederland is al geplaatst. Wat is dan de betekenis van het toernooi voor Oranje? Ja, voor ons is het een, uh, een toernooi in eigen land. We zijn inderdaad al geplaatst voor het WK, omdat dat uh, in Den Haag is natuurlijk. En uh, voor de rest van de landen is het uh, wel een uh, ontzettend belangrijk toernooi, want voor hun geldt wel de, de kwalificatie. En voor ons uh, ja, we willen we gewoon heel graag naar het finale weekend straks in december in Argentinië. Dus uh, ja, het is gewoon super gaaf om uh, zo'n toernooi in eigen land te mogen spelen. En, uh, ja, we willen ons ook gewoon kwalificeren voor het finale weekend. Ja, super gaaf, maar veel zin in. Maar wat is dan het belang voor de selectie die vandaag is bekendgemaakt? Uh, nou ja, weer een toernooi spelen met Oranje. Ja, het, het, het is zeg maar niet meer vanzelfsprekend dat je voor ieder toernooi wordt opgeroepen. En uh, ja, het is gewoon hartstikke mooi om, uh, om zo'n toernooi in eigen land te mogen spelen. Dus de, de mensen die geselecteerd zijn, daar is het gewoon hartstikke mooi voor. Ja, wat zijn de verrassingen in de selectie? Uh, nou ja, onze selectie is gewoon groot op het moment. En uh, ja, we mogen er uiteindelijk maar 18 meenemen. Maar ik denk wel dat het uh, ja, wat dat betreft opvallend is dat, dat Liederwey Welter er niet bij is. en uh, Aan de andere kant Sofie Pol kan gestopt. Uh, dus ja, ik denk dat dat de twee uh, grootste namen zijn die er niet bij zijn. Ja. Hoe gaat u als uh, aanvoerder uw stempel drukken op dit team? Sorry? Hoe gaat u uw stempel drukken op dit team wat dan voor het eerst in zo'n toernooi weer bij elkaar komt? Uh, ja, we hebben natuurlijk een, een uh, hele korte voorbereidingsperiode en uh, ja, ook wel een aantal nieuwe, nieuwe meiden bij de ploeg. Maar ik denk alleen maar dat het juist heel mooi is en uh, dat het misschien heel verfrissend is, zeg maar. En uh, ja, hoe we de stempel gaan drukken, dat zien we, dat zien we later wel. En uh, het wordt nu eerst nog even een, uh, ja, een weekje tot tien dagen samen trainen totdat we gaan beginnen. En uh, we proberen gewoon eigenlijk gewoon iedere, iedere dag stappen te maken en... Uh, ja, het team zo een beetje klaar te stonden voor, uh, voor het toernooi straks. Want wat is de boodschap voor die nieuwe meiden in een oranje... dat zoveel heeft gewonnen de afgelopen jaren? Ja, ik denk dat het gewoon alleen maar hartstikke mooi is om met ons, uh, met ons mee te spelen. Ik moet wel zeggen, als je nu ook naar de opleidingen kijkt van, ja, van de Nederlandse jeugd... dat ze wel in dezelfde stijl spelen als wij. dus wat dat betreft... Uh, weten ze wel precies wat voor systemen we spelen. Nou, het gaat alleen natuurlijk allemaal weer een, uh, een tandje sneller. En uh, ja het is fysiek allemaal net uh, wat harder dan... Uh, dan wat ze gewend zijn. Maar ik denk dat het voor hun ook super mooi is om uh, ja, met zo'n toernooi te starten in eigen land en om uh, met Orion mo te mogen spelen. Met een aanvoerder, Martijn Pauwbe. Dankjewel. je wel. Oké, okay, graag Succes. gedaan. Succes. Dennis, mooi bij de AWB. Is het nog steeds een ellende op de A15 Doe dat ongeluk waar je het over had? Uh, ja, daar heb je nog steeds heel veel vertraging. Maar het goede nieuws is dat alle rijstroken wel weer open zijn bij Charlo's. Maar er staat nog wel 14 kilometer file tussen Brielle en Pernis. Je hebt nog steeds bijna twee uur vertraging die file. Daardoor staat het ook vast op de A4 bij Rotterdam... in beide richtingen bij de Benelux-tunnel, 4 kilometer. En op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... staat tussen Schiphol en Roelevaar 8 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er afgekruist. Bij Rotterdam op de A20 naar Gouda... tussen Vlaardingen en Rotterdam Centrum, 8 kilometer. En bij Breda is er een ongeluk gebeurd op de A58 richting Tilburg. Tussen de knooppunten Galder en sint Annepol staat 4 kilometer. Maar ook hier is de weg weer vrij. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1 -journaal out het wordt een van de belangrijkste klokkenluidersprocessen ooit genoemd. De rechtszaak tegen de Amerikaanse soldaten Bradley Manning... die vanmiddag is begonnen in Washington. Manning lekte honderdduizenden geheime documenten door aan Wikileaks... en hij kan daarvoor tot een levenslange gevangenisstraf worden veroordeeld. Ruud Bosgraaf van Amnesty International. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, dat lekken van Manning aan Wikileaks. In hoeverre valt die actie volgens u onder vrijheid van meningsuiting? Ja, In eerste instantie lijkt het daar, uh, daar wel op. Uh, als je ziet dat hij bijvoorbeeld lekte... De beroemde, beruchte video. Uh, in, uh, waarin in 2007 een, een Amerikaanse helikopter uh, een groep mensen aanviel in Bagdad. waarbij een aantal doden vielen. Ze dachten dat ze een groep terroristen aanvielen. Uh, dat bleek uh, zeer dubieus te zijn. Een onder andere een journalist kwam daarbij om. Dan lijkt hij dat heel duidelijk gedaan te hebben. met het motief van ja, het naar buiten brengen van deze schendingen van mensenrechten. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat ja, hij is een, een, een soldaat in dienst van de Amerikaanse overheid. Overheid. Dan heb je ook wel aan overheidsregels te houden van vertrouwelijkheid. Uh, dus er zal wel tijdens het proces aangetoond moeten worden dat hij dit echt gedaan heeft op gronden van vrijheid van meningsuiting. Uh, en, en, en niet uh, andere redenen heeft. Hoe dus wat kun je dat, betreft, dat doen? Hoe kun je dat nou ja, uh, de, de, de, de, kijk, de aanklagers zullen hem natuurlijk zo zwart mogelijk willen maken. Hè. Daar zijn aanklagers voor. Advocaten zullen hem verdedigen. Je kunt natuurlijk door, zeker in het Amerikaanse rechtssysteem, door mensen te verhoren, getuigen op te roepen, kruisverhoor... kun je proberen duidelijk te krijgen wat zijn motieven nou precies uh, geweest uh, zijn. Uh, daar is zijn rechters voor om dat uiteindelijk uh, te beoordelen. Maar het is wel zo, uh, de, de lat van aantasting van vrijheid van meningsuiting... waar hij zich op beroept, is, is hoog. Het kan dus wel in het belang van de staat, in het belang van openbare orde of, of gezondheid. Maar uh, de Amerikaanse overheid, dus de aanklagers in dit geval... zullen wel aan moeten tonen dat hij andere motieven had... Uh, voor het lekken van die documenten dan uh, ja uh, vrijheid van meningsuiting. Er is een... Heel interessante aanklacht uh, tegen hem. Er zijn er 22, maar één springt er volgens mij bij, bij uit. Dat is um, uh, hulp aan de vijand, wordt hem verweten. Onder meer omdat de WikiLeaks bij Al-Qaeda-leden... op de computer zouden zijn gevonden. Is die connectie te maken, volgens u? Kijk, dit is meteen de zwaarste aanklacht. Hè. Daar, daar kun je zelfs uh, de doodstraf voor krijgen in de B VS. Daar hebben de aanklagers gezegd, dat doen we niet. Hè. We gaan niet verder dan nou ja, levenslang. Hè. Met, met, ja, dat is al behoorlijk ver. Um, Helper van de vijand is... in Informatie openbaar maken waarbij een vijand... en dan bedoelen de Amerikanen de vijand in de war on terror... die war on terror die al lang duurt volgens hen... Uh, ter, bij die vijand terecht zou kunnen komen. Dat kan uh, Al-Qaeda zijn, dat kunnen ook, ook, ook, ook anderen zijn. Dus alleen al het feit dat je informatie die vertrouwelijk is... openbaar maakt, ja dat, dat leidt eigenlijk al toe tot, tot hulp aan, aan de vijand. Dus het is niet zo heel verrassend dat, uh, dat de aanklager dit, uh, dit, dit eist. Maar nogmaals, het is meteen wel de zwaarste aanklager. Ja, want als we deze zaak wat breder trekken... Hoe, hoe, hoe belangrijk is deze in het kader van mensenrechten... vrijheid van meningsuiting? Uh, het gaat om een specifieke zaak, maar als je dat breder trekt... naar andere soortgelijke, mogelijke situaties in de toekomst? Nou ja, als je het iets breder trekt, uh, ook even naar het verleden. De Amerikanen zijn natuurlijk in die hele war on terror... sinds 9-11 altijd weinig openbaar geweest over wat, wat ze daar deden. Er is heel veel kritiek op geweest, ook van, uh, van ons. Bush uh, was daar nou weinig uh, openlijk over... Uh, Obama, misschien iets meer, maar ook niet heel erg. Ja, dan past dit wel in het patroon om zoveel mogelijk informatie onder de pet te houden. Nou zal niemand ontkennen, eh, MDC ook niet dat sommige informatie van inlichtingendiensten niet openbaar moet worden. Maar als je ziet, hè, die helikopteraanval die ik net noemde. Eh, dat is iets. Eh, ja, da daar, daar zou wel openbaarheid over moeten zijn. En dat heeft Manning dus, dus in ieder geval terecht naar, naar buiten gebracht. Naar de toekomst toe. Geredeneerd kun je zeggen dat als zou blijken tijdens het proces dat. Hij dit doet vanwege vrijheid van meningsuiting om uh, dingen naar buiten te brengen die de Amerikaanse regering liever niet naar buiten brengt. En hij zou daarvoor veroordeeld worden onder die voorwaarden. Dan zal dat een zeer afschrikkende werking hebben naar een ieder die ooit dit soort informatie naar buiten wil brengen. Dat leidt tot, tot, tot mogelijk tot zelfcensuur. Dan zullen andere klokkenluiders zich wel drie keer achter hun oor krabben om naar buiten te treden met dit soort zaken. We gaan kijken waar het proces tegen Bradley Manning toe gaat leiden. Ruud Bosga van Amnesty International. Dank u wel. Lekker en gaat er heel lang door. Daft Punk, get lucky. Het Overdiek op Twitter. De meest opmerkelijke tweet, wat mij betreft althans, bestaat vandaag uit één woord. Getwitterd door velen in een poging het woord trending topic te maken. Hier komt ie en let op: het woord is in het Duits. Rindfleisch ubertragungsgesetz. Meeggeteld, 63 letters. Volgens Twitteraars het langste woord in de Duitse wetstaal. Rutger Kiezenbrink, goedemiddag. Goedemiddag. Een taaladviseur van het genootschap, onze taal, rindfleisch, etiketterings, ubewachtingsaufgaben, ubetragungsgesetz. Wat betekent het ja. woord eigenlijk? Uh, dat is de naam van een of andere wet, uh, of een, een aanduiding van een wet die in, in Duitsland gebruikt wordt... Uh, de wet op de delegatie van uh, toezicht op uh, rundvleesentiketering. Nou, toch een, een uh, redelijk uh, actueel woord met die paardenvleesdiscussie. En dan gaat dat woord verdwijnen. Waarom? Ja, omdat ze het toch niet, uh, niet bruikbaar vonden. Het uh, uh, werd eigenlijk alleen maar in een paar uh, wetteksten gebruikt... als een soort ja, aanduiding voor een, een wat langer bestaande wet. Maar ja, er werd in, in, in de Duitse politiek ook wel een beetje lacherig over gedaan... omdat het zo'n belachelijk lang woord was. En, en nou staan Duitsers op zich wel bekend om hun lange woorden, maar dit vonden ze dus ook uh, bij de buren wat te gortig worden. Dus ja, het, het werd uh, te lang. Uh, en, het, uh, en ja, het werd al bijna dus niet gebruikt. Het, uh, hooguit dus in een paar wetteksten, maar niet in, uh, niet in, de, in de taalpraktijk. Mensen gebruiken het gewoon zelf nooit. En dat is ook de reden waarom het niet in woordenboeken is opgenomen, okay. bijvoorbeeld. Hebben we dit soort hele lange woorden ook in de Nederlandse taal? Nou, zo lang als dit uh, is nog nooit in, geval in een officieel document aangetroffen. Uh, Nederlanders vinden het ook wel leuk om er een beetje mee te spelen, om een beetje te fuzzelen. Um, en dan kun je hele lange woorden bedenken. Uh, Zoals? Theoretisch. Sorry? Zoals? Nou zoals, um, wat vroeger, ja, toen ik jong was, was het leuk om, om woorden te bedenken die begonnen met hotte tot de tent tentoonstelling Ja, t -t -t -t -tentoonstelling, uh, ja, ja. ja. En, en om dat dus gewoon nog wat langer uit te breiden, hotte tot de tent tentoonstellingsmateriaal of, of af, uh, tentoonstellingsterrein afsluitingsmateriaal, uh, leverancier kon daar nog weer achter, leveranciersbijeenkomst. En als je dat maar lang genoeg door uh, liet gaan, dan, ja, dan kon je een woord van, van meer dan 100 letters krijgen. Ja. En, uh, ja, het is gewoon op een gegeven moment niet meer uit te spreken en niet meer te volgen. En, en dat is ook de reden waarom het uh, in de praktijk dus nooit voorkomt, dat soort woorden. Maar goed, een bepaalde um, uh, lengte is er wel haalbaar. En in, in sommige woorden die gewoon vaak gebruikt worden, die komen dan ook in de woordenboeken terecht. Zoals? Wat is dan het langste woord in het woordenboek Nederland? Nou, het langste woord in, in, in Van is uh, meervoudige persoonlijkheidsstoornissen. Hoeveel letters is dat, dat? Dat is 38 letters. 38 letters, 38, 38 ja. En dat klinkt helemaal niet zo lang, mee andere persoonlijkheidsstoornissen. Zeg maar goed, als je het op gaat schrijven, dan, dan ja, zie je dat dat... Het... En dat moet dus aan elkaar geschreven worden, want het wordt in de praktijk nog wel eens losgeschreven, maar dat is niet, uh, niet correct. En dan nou schijnt, nou schijnt er, als we toch even de terugstapje weer maken naar Duitsland, nog een langer Duits woord te bestaan. We hebben het even iemand laten inspreken, want die kwam er niet uit. Mijn okay. ondereerdische kasten slecht auswendig lernende souwspieler, en dat telt 77 letters, en wat het gewoon betekent, is Souffleuze. Soefleuze, Zo kan ja, het is... ook. Ik dank u ja, hartelijk, Rutger Kiezenbrink ja. van Onze Taal. Ja. Oké, okay. de NOS Radio en Journal Media Overzicht. En Mariel Hageman. NNC Handelsblad vindt dat er wel slechtere redenen zijn geweest voor een parlementair onderzoek. dan het gerommel met de Vira. In het commentaar schrijft de krant dat het échec e met de trein compleet is. Zelfs het besluit over de toekomst van het project wordt op een slordige manier genomen. De krant zegt vraagtekens bij de NS. Als mocht blijken dat een andere spoorwegmaatschappij beter in staat is om de dienstbaarheid aan de passagier te verbeteren, dan is het jammer voor de Nederlandse spoorwegen en de enige aandeelhouder, de staat. Uitgangspunt voor NRC is betrouwbaarheid en een hoge frequentie. Dat is belangrijker dan een trein die 250 kilometer per uur kan halen. Om de slavernij te herdenken en de mensenhandel uit vroegere tijden. willen verschillende organisaties op 1 juli. Surinaamse en Antilliaanse vlaggen laten wapperen. op het stadhuis van Amsterdam. Dat zou een jaarlijkse traditie moeten worden, valt te lezen in het parool. Het verzoek komt van het comité 30 juni 1 juli. Dat is opgericht om Amsterdammers meer te betrekken bij het slavernijverleden van hun stad. Voorzitter Risti zegt in het parool. dat de vlaggen een uiting zijn van het feit dat er geschiedenis. Deze gebiedsdelen en hun volkeren tot elkaar heeft veroordeeld. RTV Drenthe is op bezoek geweest bij een melkveefokker die met zijn koeien veel prijzen heeft gewonnen. Maar fokker Jan Hendrikman moet zijn koeien verkopen omdat zijn gezondheid hem in de steek laat. Woensdag worden daarom de 100 koeien geveild die hij nog in zijn bezit heeft. Uit het sfeervolle verslag blijkt dat ook voor koeien bepaalde schoonheidsidealen gelden. Wat doet u? Nou, de laatste hand aan die koeien van Handrik Man. Dan gaan we de uijes heel kaal scheren, zodat ze perfect woensdag geshookt kunnen worden en geveld kunnen worden. Dat is belangrijk, Jan Handrik Man, geschoren eiers. Ja, zeker. Jazeker, voor, voor het oog hè, dat de koeien er mooi voor staan, dat is het belangrijk. Dat ze uh, woensdag netjes, netjes voor de dag komen. <laughs> En voor wie interesse heeft, de prijzen voor een topkoe van melkveefokker Haan liggen tussen de 5 en 10.000 euro. En mooi zijn ze. In het Nederlandse straatbeeld zie je ze bijna niet. Allochtone kinderen met een handicap. Documentairemakers Naima Azouk en Ange Wieberdink maakten een documentaire waarover ze in het parool vertellen. En die zaterdag door de NCRV wordt uitgezonden. Volgens de krant is er een beeld dat als een mokerslag binnenkomt, de twaalfjarige manar met een rolstoel door de HEMA... Zwiepende armen, verkrampte handen en een tong die alle kanten opgaat. Maar ze kiest trefzeker voor een bepaalde kleur nagelak... Manar is een intelligent meisje in een lijf dat niet meewerkt. Manar doet mee aan de avond vierdaagse en geeft een spreekbeurt. Maar ze is een uitzondering, zo blijkt. Allochtone kinderen met een handicap zijn bijna niet in beeld te krijgen. Ondervonden de documentaire maaksters. In de Marokkaanse gemeenschap accepteren ouders de handicap van hun kind niet. Zij bidden dat Allah hun kind beter zal maken. En gaan nauwelijks op zoek naar hulp. Het mediaoverzicht deze middag. We gaan naar Parijs, want Mark Brasser, er is een uitslag. Ja, de verjaardags Rioja kan open bij Rafael Nadal. Hij heeft gewonnen. Hij heeft de kwartfinales bereikt ten koste van Kai Nichi, Cori. 6-4, 6-1 en 6-3 in het voordeel van de Spanjaard. Dan nog even snel die andere partij. voorspel. voorspelde ik al een beetje. Richard Gasquet stond 2-0 voor in sets. Ik zei, de wedstrijd is niet gespeeld. en nou, Dat klopt ook. Wavrinka pakte de derde set met 6-4. Dus 2-1 in sets in het voordeel van Gasquet. En ja, en uit en Die partij komt de tegenstander in de kwartfinales van Rafael Nadal. Lang zijn die leven op weg naar de kwartfinale. Rafael Natal. Mark Brasser vanuit Parijs. Dank je wel.